Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer jongeren willen een baan zonder baas. Volgens het CBS en de Kamer van Koophandel komen er steeds meer ZZP'ers bij. Vooral in de zorg en bij technische beroepen groeit het aantal hard. Belangrijkste redenen om voor jezelf te beginnen zijn zelf je werktijden kunnen bepalen en beter verdienen. In totaal zijn er nu zo'n 1,2 miljoen zelfstandigen in ons land. In Brazilië zijn gisteravond regeringsgebouwen bestormd... door duizenden aanhangers van oud-president Bolsonaro. Zij willen niet geloven dat Bolsonaro de verkiezingen heeft verloren... van zijn tegenstander Lula, correspondent Boris van der Spek. Het is nog steeds een hele gespannen situatie. Er zijn veel uh, zwaar bewapende agenten in het gebied. Um, de regering heeft federale troepen naar, het, uh, naar de deelstaat gestuurd. En er zijn nog steeds kampen in Brazilië... waar Bolsonaro-aanhangers kamperen. Die eisen nog steeds dat het leger ingrept tegen Lula en die moeten nu ook ontruimd gaan worden. Inmiddels heeft de politie de boel bij het parlement weer onder controle. Zo'n 400 Bolsonaro-fans zijn opgepakt. Bolsonaro zegt zelf dat hij niets te maken had met de bestorming. De Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukte op de weg. Dat komt doordat in het hele land de kerstvakantie voorbij is. Vandaag zal het waarschijnlijk meevallen. Maar morgenochtend moet je rekening houden met een zware spits. De Rijkswaterstaat denkt dat er dan zo'n 500 kilometer file komt te staan... En een hoop Britten zaten gisteravond voor de tv voor dit. Ik weet niet hoe beter Geloof je nog steeds in in future? Ik weet het Prins Harry gaf een interview over zijn tijd in het Britse koningshuis. Er was al het een en ander uitgelekt. Maar uit het interview bleek onder meer dat hij veel last heeft gehad... van de dood van zijn moeder Diana. En dat het nog maar de vraag is of hij dit voorjaar naar Engeland komt... wanneer zijn vader officieel koning wordt. Je krijgt het weer nog een wisselend dagje vandaag. Af en toe opklaringen met wat zon. Maar ook veel grijs en vanuit het westen zijn er ook buien. Het wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad is veel vertraging door een ongeluk. Tussen de afrit A. van Hoorn en knooppunt Dam Zaandam, 11 kilometer file met ruim een uur vertraging. Daar zijn twee van de drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend. you the Vanuit mijn hart Het begon heel klein Wij samen in de binnenstad Had nooit gedacht Dat jij nog steeds bij mij Zou zijn, ik zal niet liegen Maar jij hebt mij veranderd Na die eerste nacht Want toen zag ik wel in Wat echte liefde was Je hield me vast Ik voelde mij nog nooit Zo vrij zolang Ik bij jou Ben mijn liefde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 Y'all yeah, go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 Ik slaap het wel. En het gaat allemaal zo snel. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS journaal. Door koken op gas kregen vorig jaar 70.000 kinderen in Nederland last van astma, schatten twee Europese gezondheidsorganisaties. Koken veroorzaakt koolmonoxide. Prins Harry zegt dat hij met zijn veelbesproken autobiografie weer grip wil krijgen op zijn eigen verhaal. In een interview met de Britse zender ITV sprak hij over 38 jaar van verdraaiing en vervorming door anderen. In december stonden 12.700 winkelpanden leeg, 1700 minder dan vorig jaar. De leegstand is nu met 6 weer terug op het niveau van 2011, meldt marktonderzoeker Locatus. En het weer vooral in het midden en zuiden van het land buien, in het noorden droog en wat zon en het wordt 7 tot 9 graden. These things It's hard to make it right Not long ago Before I win this fight Everybody. Nobody can tell me what to do It's my life Cause what we're I'm doing you now When I find myself believing there's no place to go When I feel